Kees Groot met het NOS Journaal. Vier experts uit verschillende disciplines in de zorg... roepen het kabinet op om binnen drie dagen nieuwe coronamaatregelen te nemen. Om een tweede golf te voorkomen. In een brief van minister De Jonge, die ook in handen is van Nieuwsuur... schrijven ze dat er zo snel mogelijk een mondkapjesplicht moet komen... in de horeca en contactberoepen. Daarnaast moet er een verplichte quarantaine komen... voor mensen die terugkomen uit landen die code oranje of rood hebben... Gisteren zei minister Grapperhaus dat het kabinet voorlopig niet met nieuwe maatregelen komt. De Kroatische ambassadeur in ons land noemt het negatieve reisadvies voor haar land een oneerlijk besluit van Nederland. Volgens haar is de situatie in Kroatië niet ernstig genoeg om alleen nog maar noodzakelijke reizen toe te staan. Nederland besloot dinsdag tot het negatief reisadvies vanwege het toenemende aantal besmettingen in Kroatië. Maar volgens de ambassadeur ligt het aantal coronagevallen nog onder het Europees gemiddelde. Ze wijst erop dat ook veel Nederlandse toeristen die nu al in Kroatië zijn verrast werden door het besluit. Op het IJsselmeer wordt al uren gezocht naar een vermiste man. Het slachtoffer viel overboord van een zeiljacht. De kustwacht heeft na uren zoeken de zoekactie overgedragen aan de politie. Het slachtoffer was met anderen op een zeiljacht aan het varen. Volgens de kustwacht kreeg de man een mast tegen zijn hoofd en sloeg daarna overboord. De lichamen van de twee militairen die zondag bij Aruba omkwamen toen hun helikopter in zee stortte... komen dit weekend terug naar Nederland. Volgens het ministerie van Defensie landt het vliegtuig met de kisten waarschijnlijk zaterdagmiddag in Eindhoven. De lichamen van Christine Martens en Erwin Warnies worden dan met een korte ceremonie overgedragen aan hun nabestaanden. Waardoor de NH90-helikopter in zee stortte is nog onduidelijk. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht af en toe regen. Een minima tussen 13 graden aan de kust en 16 land inwaarts. Daar staat een stevige westelijke wind. Morgen eerst bewolkt en geregeld een bui. Later opklaringen bij maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Gaan we nog op vakantie dit jaar? Ontdekken we Nederland opnieuw? Of gaan we toch de grens over? Alles voor een fijne vakantie vind je bij de ANWB. Dus ook het antwoord op jouw vakantievragen... Kijk op anwb.nl slash vakantievraag. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Alternative FM. Vroeger van die, van die video's, eerlijk gezegd. Hè? Van die videospelletjes. En dat doet mij dit aan denken. Die Pac-Man-dingetjes. Uh, Even het boterhamzakje goed uh, zetten, jongens. Want anders dan gaat het helemaal niet goed. Uh, Lotus was dat met. Uh, dan moet ik. Uh, het is een onuitsprekelijke naam. Procrastinate heet het uh, nummer. Uh, die jongens zullen al lichtelijk verbaasd zijn dat, uh, dat ze als eerste worden gedraaid. Ja, ja, dat kan. En dat heeft alles uh, te maken omdat we vanavond weer uh, live muziek in de studio hebben. Is van Lizet. Aviva, die, komt, die gaat zo dadelijk een aantal nummers spelen. En dan denk je, Lisette Aviva, wie is dat? Nou, ik ga dan ook even verklappen. De echte naam is Lisette Fink. Voor die mensen die even goed hebben opgelet bij het programma De Wereld Draait Door. Daar is zij ooit te zien geweest. En toen wist zij een heel mooi verhaal te vertellen over de Abbey Road. Want dat was de aanleiding. En uh, natuurlijk ga ik straks aan Lisette vragen van wat zij dan heeft met de Beatles en natuurlijk ook met Abbey Road. Want dat, uh, was, ja, dat was toen uh, uh, eventjes gemeengoed uh, geweest in, dat, in die uitzending. En uh, daar, zat, uh, daar zaten nog een aantal mensen daarin dat uh, programma verstopt. Maar goed, uh, die, uh, die, die uitzending heb ik destijds uh, gezien. Maar ze kan natuurlijk ook uh, gewoon muziek maken. En het is niet de eerste keer dat ze hier geweest is. Want ze is ooit al eens een keer eerder geweest. Namelijk uh, in gezelschap met Michel hebben... En met Thomas Florissen destijds. Dus dat, uh, dat is ook alweer van, denk ik, twee of drie jaar terug. Ja, zie je. Kijk, wordt al enigszins ja geknikt aan de andere kant. Um, nog iets uh, leuks wat uh, me net opvalt... is uh, dat je dan op een gegeven moment op alternatieve VM uh, je aankondiging doet op Instagram. Dan zit je dus allerlei namen te taggen. En uh, dan moet je dus op een gegeven moment... bij de dame bij wie ik uh, het volgende nummer al Donata Kramars, Dan ga je op een gegeven moment aan je D-O-N-A. En wat uh, zie je dan als eerste in beeld verschijnen? De president van de Verenigde Staten. Nou, alsof die zit te wachten op een uitzending van Alternative Vem tussen 8 en 10. Ik denk dat hij wel al andere zaken aan zijn hoofd heeft. Hij wil namelijk nog een keer president van de Verenigde Staten worden. En wij willen gewoon lekker uh, een beetje een leuk programma gaan maken. Dus dat is dan het wereld van verschil. 10 minuten over 8. Uh, ik denk dat ik weer genoeg uh, bij elkaar gepraat heb. De dame, dus in kwestie, Donata Kramers. Met haar nummer: You Are Invincible. It's cold out there Be face to face With what you dare There's something right outside the window You won't be the same But you're Lucky Blue was dat met uh, Alon, uh, aan wie ik uh, gekomen ben, dankzij een uh, plugger. Twee pluggers, wel te verstaan. En uh, toen kreeg ik het uh, verhaal van collega uh, Willem de Waard van uh, Zwaardvis... tussen 12 en 2 uh, te beluisteren bij Radio Capello elke zaterdagmiddag. Uh, die zei, ja, ah, Lucky Blue is ook al doorgedrongen in Zandvoort. Ja, dat, uh, dat krijg je als je die plugger, uh, als die plugger dus regelmatig dingen opstuurt. Dan gaat dat op die manier natuurlijk. Aangeschoven, Want ze zitten aan de andere kant. Uh, op keurig netjes anderhalve meter afstand. En uh, de techneuten zijn uh, links en rechts even het pand uit. Dus dat is altijd uh, C-woord uh, proef en technisch verantwoord. Of C-woord praktisch moet ik eigenlijk zeggen verantwoord. Want daarom kunnen we dan ook hier uh, live muziek maken. Lisette, goedenavond. Goedenavond, alle. Ja, ja. Want... Ik moet even terug. Ik denk dat het uh, drie jaar terug is. Zo eventjes. Uit mijn hoofd. Ja, dat, ja ik zou het niet weten. Ja. Maar uh, in ieder geval een tijdje inderdaad. Ja, ik denk dat het, uh, dat het zeker wel uh, die richting op uh, gaat. Maar uh, je bent er weer. Ja, leuk om weer te zijn hier. Ja, uh, want er uh, ging een streep door de rekening in, uh, in maart. Want uh, ja. toen stond het al in de, in de, in de planning. Maar ja, wat gebeurde er? Er brak iets uit wat het zeevuur is genaamd is. Ja, en toen konden we dus de tent wel even dichtgooien op een gegeven moment. En uh, ja, de, ja, een paar muzikanten waren daar uh, niet zo blij mee, waaronder jij. Uh, want uh, dat, had je, uh, dat had je toch wel. Maar goed, het was begrijpelijk. Ja, maar dat is gewoon leuk dat het nu kan ingehaald worden, toch? Ja, dus we gaan het nu uh, wel doen. Ja. En uh, het, De aanleiding is denk ik ook wel heel bijzonder, want je bent bezig met nieuw materiaal, geloof ik, toch? Ik ben bezig met nieuw materiaal, ja. Nou. Ik ga in uh, september een single uitbrengen. Aha. Ga je die stiekem vanavond hier spelen? Nee. Ik heb er heel even over nagedacht, maar ik dacht nee, oké. Okay. <laughs> toch maar even niet. Toch maar nog even. Oké, okay, maar uh, we kunnen hem uh, wel uh, tegemoet gaan zien, uh, niet, alleen, uh, niet alleen op Spotify, maar ook ergens anders dat ik hem uh, kan uh, plukken van. Uh... Zeker weten. Ah, oké, okay, ja, nee, dat is goed. Weten, ja. ja, want uh, wij mogen niet uh, gebruik maken van Spotify, dus dat, uh, dat mogen we niet doen. Dus ik vind het altijd fijn als uh, muzikanten dat, uh, dat zeggen. Ja, op Spotify, ja sorry, maar dat. Uh, Mogen wij van auteursrechtelijke uh, kant mogen wij dat niet doen. Um, je hebt wel materiaal, want uh, hoe zit dat? Lizet, Mold? Mold Lizet. Wat is dat, uh, wat is dat uh, precies? Ik heb het onder je eigen naam maar uh, gewoon uh, aangekondigd. Maar uh, was dat een muzikaal project uh, geweest? Uh, nee, dat was voor mijn eindexamen vorig ah. jaar. Want ik ben uh, vorig jaar afgestudeerd uh, aan het conservatorium in Utrecht. Ja? En Mold was mijn uh, eindexamen titel. Want ja. Mold betekent. Um, uh, van huid veranderen als een dier. Ah, en ja. uh, voor mij was die avond alsof ik zeg maar een jas uitdeed. Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, dus, uh, I've Lost a Woman, uh, die hebben we hier veelvuldig uh, gedraaid uh, hier. Uh, ja. Daar ben jij denk ik wel blij mee. Want toen dat weer uitbrak, was het dan ook weer gelijk meteen van... Uh, we kregen de oproep van de Buma. Ja, dan moeten we even de Nederlandse muzikanten een beetje... een. Uh, uh, ik neem aan, jij uh, bent ook lid van de Buma, dus uh, ja, ja. ja, dat dacht ik al. Dus dan, uh, dan, uh, dan betaalt hij hem uh, gewoon het uh, de centjes, die uh, dan elke keer als ja, dat uh, nummer... Oh, hij is dan, uh, flink wat uh, keren dat ik hier aan de knoppen heb uh, gestaan, is hij flink wat uh, voorbij gekomen. Ik denk dat hij hier wel een keer of tien, wel in totaal, misschien wel meer, voorbij is uh, gekomen. Dus, uh, dus ja, je, dat opzicht uh, alleen maar goed, denken, toch? Zeker. Nou, ja. Wat een gek hoe je muzikanten ah, ja. steunt. En niet alleen dat, het is ook gewoon een Mooi nummer. Dankjewel. en Zeker voor in de ochtenduren om die uh, ook uh, te draaien. Daarna hebben we natuurlijk ook, uh, we hebben hem ook hier uh, bij het FM uh, meerdere malen laten horen. Dus um, Goed, uh, dan nog iets, ik zei al in de aankondiging, we zagen je ook nog een keer op tv. Ja, niet alleen radio, maar ook tv. Ja. <laughs> en niet, niet in zomaar een programma, gewoon bij De Wereld Draait Door. Maar, hoe zijn ze nou bij jou aangekomen of uitgekomen? In dat opzicht, um, met, met de Beatles. Want het was uh, de aanleiding van uh, Abbey Road. Want het uh, was 50 jaar uh, dat het album uh, uitgebracht wa was. Dat was de jubileum, uit, uh, ja, jubileum uh, ja. uitzending rondom dat, uh, dat album. Maar hoe zijn ze bij jou uh, terechtgekomen? Want ik nou, heb dat nooit achter je gezocht. De Beatles? Ja. Nooit? nooit. Oh, Oké, okay, Nou, wat grappig. <laughs> ja, maar goed, vertel. Maar um, nou, um, eerst even op je eerste vraag. Ja? Um, hoe ze bij mij zijn gekomen is... Um, uh, de Wereld Door heeft uh, contact gezocht met allemaal muziekopleidingen. Die mm -hmm. wilden gewoon heel graag ook jonge mensen aan tafel... om te laten zien van, hey, de Beatles leven eigenlijk nog steeds. Mm -hmm. onder de jongeren, ook na 50 jaar. Na ja. 50 jaar, naar na Abbey Road. Ja. En uh, zodoende ben ik daarvoor uh, gevraagd. Ja, dus zo, ja. Uh, zo, uh, zo zijn ze bij jou... Zo uh, so zijn uh, ze bij te mij terechtgekomen, ja. ja. Uh, jammer is dat dat ze dat... Denk, Waarom niet even een stukje laten spelen? Ja, dan ja. dat, en ik bedoel, dan had je meteen ah. ook geweten van... Wat voor... Het is weer typisch de wereld draait door. Ja, het, het is uh, toch wat. Dat is, eigenlijk vind ik mijn praatstem helemaal niks. Nee. Dat, want dan kom ik op tv met mijn praatstem. Ja, ja. Maar goed. Ja. Uh, wat heb jij met de Beatles? Dat is ook natuurlijk even... Het uh, uh, was springleven. Maar heb jij ook echt iets met, uh, met de Fab voor? Ja, ik ook. Want, uh, maar goed, dan kom ik zo op. Eerst jouw antwoord. Nee, uh, ik, ik heb gewoon uh, vroeger heel veel naar ze geluisterd. Mm. Um, en uh, ik heb ze vooral heel erg uh, songwriting technisch uitgeplozen. Mm. Uh, omdat er gewoon heel veel interessante dingen in gebeuren. En daar heb ik ook uh, liedjes mee gemaakt met dat soort trucjes die ze mm. bijvoorbeeld gebruiken. En um, ja, het, het is altijd iets wat me bij is gebleven. Het is meer eigenlijk een elementje van vroeger. Gewoon ja. muziek waar ik heel veel vroeger naar luisterde toen ja. ik... Uh, jaar of twaalf, dertien was... Mm -hmm. En uh, dat is gewoon altijd bij me blijven plakken. Dus mm. ergens... Uh, en ja, ik ben links. Paul McCartney is ook links. En ik vond Paul McCartney het coolst. Dus ja. uh, <laughs> misschien zit daar wel een... <laughs> uh, linkshandige gitarist, ja. Maar ja, ja. <laughs> nou, Je bent niet de enige paal die uh, linkshandig is. Paul Bond is dat ook, hè? van Dennelein. Die is ook linkshandig. Oh, ja, dus ja, ja, ja, dat, is, dat, is, dat gaat uh, weer niet in goed gezelschap. <laughs> maar uh, het is wel frappant dat ze alle twee paal heten. En uh, dat ze en linkshandig, links, ja, ja. linkshandig zijn. Maar goed... Um, nou ja, uh, we hebben eigenlijk alles even de korte introductie uh, gedaan. Uh, ik zou zeggen, ga zo direct uh, plaatsnemen. Ja, ik en uh, ik die mensen die boven zitten te luisteren... die weten dat ze dan meteen dat ze deze kant op moeten komen. Want ik draai er nog één en dan uh, is het zover. Dus uh, die Dat nummer, dat heet One by One, is van Lasset. Twee weken terug was ze in het patronaat te horen. Deze Lasset samen met Dylan Zondervan verzorgde ze in het kader van Harlem On Air. Een optreden, een livestream was te volgen. Dat hebben we voor een deel hebben we dat integraal mee kunnen nemen. Namelijk op het moment dat de livestream eruit lag... hebben ze meteen ook de beelden veiliggesteld. En konden we dat ook meteen daarna nog even laten horen. Inmiddels is het vier minuten voor half negen. Het uh, wordt tijd dat wij uh, live muziek laten horen. En dat is van Lisette Aviva. Ik zou bijna willen vragen met welk nummer ga je beginnen? I've lost the the <laughs> Omdat je hem tien keer hebt gedraaid. <laughs> Komt hij oh, voor je elfde keer. Oké, okay, oké. Okay. Dus uh, de, de eerste nummer is uh, I'm, lost, I'm Lost a Woman. Uh, ja. Dat wordt hem dus. Oké, okay. we, uh, we gaan ernaar luisteren. Thank I feel. goed uittrekken, want anders dan, uh, dan oh. krijg je dus uh, geen goede handclap. Dof, maar goed, je krijgt een toffe klap. De tweede, welke is dat uh, Lizette? Uh, solid wall. Hoe kan ik fight tegen mijn To fight the past. How can I pray for the future when my memories never last? Here you, you let me go, there's a distance between us. Tear our souls Apart daily life in confusion met een dof klap, uh, want die moest er heen. Uh, <lacht> nou goed. Uh, dank je voor uh, dit moment. Uh, we draaien even één nummer... en dan uh, komen we hier bij het volgende blokje. Want ja, we moeten een beetje opschieten. Dus, uh, dus dat gaan we, gaan we zo dadelijk doen. Eerst een, een nummer... wat uh, vorige week... Uh, ja, daar hebben we de introductie bij gedaan... Met, uh, door middel van een interview... De uh, Doldrums van Ethan Huis. Hij is uh, uh, organisator van pop- en quizzen, Dat doet hij ook. Uh, maar uh, dat, uh, dat is niet het enige. Hij is ook bezig met een, uh, ja, een soort crowdfunding. Het is een soort inzamelingsactie om een uh, vinylalbum uit uh, te brengen. Om even de kosten wat uh, te drukken bij het volgende album wat hij, uh, wat hij wil uitgeven. De Doldrums heet dat album. En daar is ook uh, dit nummer uh, op te horen. Namelijk De Doldrums zelf. drums, half asleep with all my memories to keep my sails are still Uh, Ethan Huis. Uh, het is zeven uh, minuten over half negen. Dus gaan we verder met het tweede blokje. Ja, dat is uh, even een, uh, wat tempo wat erin uh, gezet uh, moest worden. Maar dat had even te maken met de uitloop uh, van de introductie. En om dan weer een beetje weer op, uh, op het schema aan het recht moeten uh, komen, dan moeten we dat nu gaan doen. Uh, dus het tweede blokje van twee is inmiddels aangebroken. Uh, welke twee nummers uh, ga je spelen, Lisette? Uh, I don't know if I'm sorry and a woman is like land.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 I'm don't you so I'll know what i'll miss i don't believe in a love it's just Uh, ook nu op het punt te beginnen. Dus het uh, ja, ja. Het, mu het muzikale geluid uh, mag weer uh, laten horen hier bij. Zeker weten. Uh, ja. A woman is like land. of spring, darker days are gone. Flowers show what's within. Walk through the fields, and let your eyes believe the wonders of nature that Mother Earth has conceived. Oh woman is like land, Oh woman is like land. To keep, don't forget the promise you've made at the end of May. Take a hand and hold a tie, don't let her slip away. It all isn't fair. You curse and you divorce her. She didn't conceive an heir. Although she is so pretty, she is of no use. A woman is like land she must produce. Het tweede blokje van twee is ook gedaan. Straks, na het nieuws van negen uur... komen we natuurlijk nog terug bij Lizette. met nog een blok. Dus mensen niet getreurd. Mensen die ook nu even op YouTube aan het meekijken zijn. Want ja, daar zijn we ook op te vinden. En dat kanaal gaan we nog wat vaker gebruiken. Maar dat ga je in de komende tijd nog wel horen. Nu is het tijd weer voor muzikaal werken. Instrumentaal, dat wel. Marinka heet zij en... Theater heet het nummer. Dog, uh, Dogs called Kitty uh, komen uit uh, de buurt uh, van Heilo. Daar komen ze, nou, uh, Beverwijk zelfs, daar komen ze vandaan. Uh, alleen Gert-Jan uh, zit nog iets uh, verder uh, hoger uh, op. En uh, die komt ergens uh, weer uit de buurt van Heilo. Dat is uh, dan uh, de enige. Het is een Beverwijkse band. Dus komt hier uit de buurt. Dus misschien uh, wel leuk uh, voor, de, voor wat we nog uh, gaan doen uh, de komende tijd. Want uh, er zit uh, wat samenwerking aan te komen. Dan uh, weer toegekomen aan ook een, uh, een jonge uh, muzikante. Uh, ze schreef ook al eigenlijk vrij vroeg uh, liedjes. Dat heeft ze nog uh, verteld hier bij ons in een telefonisch interview. Ze heet voluit Emily van Ellerswijk. Maar ze komt, uh, uh, ze, ze komt uit uh, Roosendaal. Daar komt ze vandaan. En uh, ze is toegelaten tot de Rockacademie in Tilburg. Dus dat uh, is ook weer een kleine droom uh, die in, uh, in vervulling is gegaan. En ook weer een stap is in de richting van de muzikale carrière. En LS, zo zo zij, zij, heeft de tweede single uitgebracht. The World Keeps Stumbling Down. I didn't know.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 Sorry breath single van LS. We hebben ook uh, die eerste gedraaid. En uh, uh, deze, ja, uh, je, je merkt het toch wel duidelijk dat er uh, iets uh, in zit waarvan ik denk, nou, dit heeft zeker wel uh, mogelijkheden om in de toekomst nog wat vaker uh, voorbij te laten komen op misschien wat dit station of anders. Dat maakt mij dan uh, weinig uit. Nou is er altijd uh, iets uh, wat, uh, wat binnen de burelen van deze omroep uh, rondgaat. Uh, bij sowieso, bij mijn persoon. En uh, bij nog één iemand. En vanmorgen moest ik uh, voor die ene iemand invallen. Walter Sans heet de man. Hij doet op vrijdagmiddag tussen vijf en zeven een salprogramma. En op een gegeven moment was hij helemaal weg van een... Nederlandstalig elektronummer wat ik had uh, gedraaid. Ja, nou, dat, dat nummer dat, uh, dat hebben we dus eigenlijk met z'n tweeën geadapteerd want uh, het is uh, weer een hernieuwde uh, uh, offensief, wat we min of meer met z'n tweeën zijn gestart uh, om dat nummer uh, wat vaker weer uh, te laten horen en wellicht dat die dan nu eindelijk eens een keer opgepikt wordt door uh, de rest van Nederland. Nou, dan weet, uh, weet Walter het al over welke ik het heb namelijk over Velline en alleen tot aan het nieuws van 9 uur